ik kan helpen. Wie? Commissaris Misotto, Of een ex-commissaris Misotte. Ken ik niet. De kees hem opgevolgd. Dat is van de jaren stille, dus ik... ik zou wel... Commissaris, we zijn de jaren zestig. En als ik goed ben ingelicht, bent u op zoek naar extra informatie over dingen die in die periode gebeurd zijn. Sylvain Misotte is mijn naam, ja, als je met tijd en een deftige stoel hebt Dan zal ik eens een en ander op mijn gemakje vertellen sen. Meneer Missotte, luister Dat er een link bestaat tussen de zaak Sylvie van der Voorde En een aantal recente moordzaken is ons wel duidelijk Maar die laatste hebben momenteel absolute voorrang Kom dus niet onze tijd verknoeien zij over informatie beschikt... die voor een echte doorbraak kan zorgen. Zeggen wie de moordenaar van Van de Voorde kent... en meteen ook die van het brein achter de aanslagen van u... is dat voldoende als doorbraak? Ga zitten. De moordenaar van Krijtes, Vinken en Buis kennen we al. En in 60 was die man nog niet geboren. Dus kan hij Van de Voorde niet omgebracht hebben. Oh, oh, wie zegt dat we het over dezelfde persoon hebben? Ja, ik luister. Het brein, zei de commissaris. Niet de uitvoerder. Ik wil graag geloven dat de moordenaar van u toen nog moest geboren worden. Maar dat geldt daarom niet voor de persoon die alles heeft bedacht. Ja, ja, wie was dat dan? Dat moet u notaris Leroy vragen. Notaris Leroy? hij nee, nee, nee, nee, nee, maar hij weet het. U blijkbaar toch ook? Iederdaad, ja, van hem al veertig jaar. Pardon? Die zaak is nooit opgelost. En u kent al die tijd de dader? Ik had beloofd te zwijgen, commissaris. Ik hou mij aan mijn woord. beloofd te zwijgen? U wilt toch niet zeggen dat... Dat Leroy mij een, een mooi bedrag heeft gegeven om mijn mond te houden. Waarom zou ik dat nu nog ontkennen? Feiten zijn toch verjaard. U hebt u laten omkopen? O, do, do, do, do. Laten belonen voor vriendendienst. Een politieman? Een commissaris zelfs? Oh, oh, oh. En wat gaat u nu doen? Mij de les lezen in zaken beroepsheren en deontologie? Of naar mij blijven luisteren en snel aantal zaken oplossen... waarbij u hopeloos in de kroei zit? Jongens, jongens, jongens. Ik, ik moest niet naar hier komen, commissaris. Is het feit dat ik dat wel gedaan heb, niet... ...belangrijker voor u dan... ...dat u wat verontwaardigd gaat zitten doen over mijn verleden? Wat ik niet begrijp, meneer Missotten. Uh, u zal zwijgen, maar waar bent u dan nu mee bezig? Ah, mijn belofte betrof de moord van de jaren zestig. Ik heb de recente ontwikkelingen in de krant gevolgd... ...en voor mezelf uitgemaakt dat ik u een duwtje in de goede richting moest geven. Die van notaris Leroy. Ja. En het is aan jullie om te beslissen... of je er gebruik wilt van maken of niet. Ja, Poerdier vreemd, monsieur de commissaire. Ik had het geheim graag in mijn graf meegenomen. Ik heb er onlangs nog tegen mijn kinderen over gelogen. Hoe dat? Ik heb hen verteld... dat Adriaan Vinke... De moordenaar is van Sylvie van der Voer. En dat is dus niet waar? Nee. Waarom vinken, meneer Leroy? Ja, de man is dood, dus... dus... U hoopte dat daarmee voor Guy en Stefanie de af zou zijn... en zij niet verder zouden zoeken? Als die moord ooit opnieuw ter sprake zou komen, ja. Maar, helaas. U hebt buiten Missotte gerekend. O, oh, ik, ik verwijt hem niets... Hij heeft ten slotte zijn woord gehouden. En hij heeft natuurlijk gelijk. Aan en... al dat moorden moet een einde komen. Ja, maar dan verwacht ik nu wel de waarheid van u te horen. U weet dat. Uh, ja. Mijn hele leven lang geneemd heb ik une Augusta Vonk? Bien sûr. Al van voor zestig. De andere zweepte met Sylvie, maar voor mij bestond alleen. Augusta. Maar de liefde was niet wederkerig. Non. U weet ook hoe ze mij behandeld heeft. In feite ben ik altijd kantite negligable geweest voor haar. Oh, zij, zij was jaloers. Op wie? Ah, op Sylvie natuurlijk. Die had krijtens en vinken en buis en beaucourt aan haar voeten liggen. Terwijl de enige die, die haar het hof maakte een saaie notaris in spe was. Ja, dan moesten we dat doen en, en, en dat is ook gebeurd. Meneer Leroy, beweert u nu dat Augusta een moordenares is? Ja, commissaire, zij en niemand anders heeft op 17 mei 1960 Sylvie van der Voren gedood. Zij en niemand anders is diegene die Stefan Krijtens die vreselijke daden heeft ingefluisterd, waaraan hij zich de laatste tijd schuldig maakt. Zij, mon grand amour, en de moeder van Guy en Stefanie. Begrijpt u nu waarom ik tot op het laatste heb willen zwijgen? Die idioot van een Albert, heeft hij dat echt zo gezegd? Ik vraag me af wat er te lachen valt, mevrouw Vonk. De beschuldigingen zijn niet mals. Ze zijn volledig gefantaseerd. Met andere woorden, u ontkent ze? Ja. U hebt niets te maken met de gruweldaden van uw zoon? Jawel, maar... Niet rechtstreeks, commissaris. Niet rechtstreeks, niet maar Wat is dat voor een antwoord? Rechtstreeks of niet, hebt u ja of nee... uw zoon aangezet tot het plegen van nu al drie moorden? O, ongewild, ja. ja mevrouw ik. Laat het me even uitleggen, commissaris. Ja, ja doe dat alstublieft. We eindelijk weten wat hier echt aan de hand is. Het is allemaal een aantal maanden geleden begonnen. Stefan had het plan opgevat opnieuw toenadering te zoeken tot zijn eerste liefde, uw vrouw. Ja, commissaris... Hannelore Martens. Maar het pakte anders uit dan hij verwacht had. Ze wees hem af en hij was in alle staten. Hij zou vreselijke, domme dingen gedaan hebben, toen al. Ik moest hem kalmeren. En ik heb hem mijn verhaal verteld. Hoe ik mij altijd krampachtig probeerde vast te klampen aan de mannen in mijn leven. En hoe zij mij altijd misbruikte. Het waren smeerlappen die weer... En toen vertelde ik hem dat ze niet alleen mij gekwetst hadden... ...maar dat ze ook nog mijn beste vriendin Sylvie van de Voorde hebben vermoord. Wat deed u uw zoon toen? Ik had gehoopt dat mijn verhaal hem zou doen inzien dat liefde zich niet laat dwingen. Maar daar heeft hij dus duidelijk geen oren naar gehad. Het heeft hem op totaal andere ideeën gebracht. Dat hij uw voorbeeld moest volgen? Dat hij mij en Sylvie moest wreken. Door de vier van toen te vermoorden. En in de hoop op die manier terug de aandacht te trekken van uw vrouw. Wat een waanzin. Dat heb ik hem ook gezegd. Gezegd, gezegd. Alleen maar dat. U had een verdomene map voor zijn kop moeten geven, mevrouw Vonk. Alles moeten doen om, om hem opnieuw tot, tot reden te brengen. Hij is een volwassen man, commissaris. Daar kan een oudere vrouw als ik niet meer tegenop. Mevrouw, wij waren er toch ook nog? U had de politie onmiddellijk kunnen inschakelen. En mijn eigen kind verraden. Welke moeder kan dat? Oh, luister, mensen. Genoeg gepraat. Als je ge niet onmiddellijk voor het volle pond met ons gaat meewerken... ...zorg ik er persoonlijk voor dat je mee in beschuldiging wordt gesteld... ...voor de misdaden van Stefan. Is dat duidelijk? Commissaris, ik... Ja, ik vroeg of dat duidelijk is, mevrouw Wonk. Gij neemt de moordenaar in bescherming. Ik vecht voor het leven van mijn vrouw. Wat denkt u weg nu het zwaarste door? Ik, commissaris, ik... We moeten Stefan vinden. Vandaag nog. En u gaat ons vertellen waar hij zich schuilhoudt. Dat weet ik niet, ik zei het toch al... nonsens. u moet zijn adres hebben. Nee, nee, een vage aanwijzing, ja, dat wel. Iets wat hij ooit eens gezegd heeft, maar waar ik zelf nauwelijks van begrijp. Ja, en wat was dat dan? Dat zijn atelier zich zou bevinden op een plaats waar water, vuur, aarde en lucht samenkomen. En waar de vos de passie preekt. Wat kan een mens daaruit opmaken, commissaris? Ik vraag het u.